9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse congres heeft een samenvatting gekregen... van het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller... die deed onderzoek naar Russische inmenging... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Muller zou geen bewijs hebben gevonden voor samenspanning door het campagneteam van Trump met Rusland, maar pleit hem ook niet expliciet vrij van het belemmeren van de rechtsgang. De Democraten hadden aangedrongen op publicatie van het hele rapport van Muller, maar minister Barr heeft alleen vier pagina's met de hoofdconclusies gedeeld. Tien dagen na orkaan Idai is het dodental in Zuidelijk Afrika opgelopen tot boven de 750. In de getroffen gebieden in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn hulpverleners druk bezig met het herstellen van elektriciteit en andere voorzieningen. Door de enorme hoeveelheden neerslag is in Mozambique een meer ontstaan met een omtrek van 125 kilometer in een gebied waar voorheen honderdduizenden mensen woonden. Hulporganisaties vrezen de uitbraak van ziektes als cholera en malaria. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 7244 opengesteld... voor hulp aan de slachtoffers. In Brussel zitten enkele honderden klimaatactivisten... voor de ingang van het parlementsgebouw. Ze zijn van plan daar tot dinsdag te blijven... onder de noemer Occupy for Climate. Dinsdagavond is er in het Belgische parlement een belangrijke stemming... die nodig is om in de volgende regeerperiode een klimaatwet in te voeren. Op Brabantse treinstations zijn duizenden mensen gestrand... door problemen op het spoor. Vanochtend was er een stroomstoring bij Liemte en Die is nog steeds niet verholpen. Vanmiddag kwam daar een ongeluk op een spoorwegovergang in Breda bij. Een trein schepte daar een auto... waar de twee inzittenden, een moeder en een kind... net op tijd uit wisten te komen. De NS heeft bussen ingezet... maar die kunnen niet alle gestrande reizigers vervoeren. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Vannacht vallen er enkele buien bij minima tussen 2 en 6 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien. Het waait flink en het wordt hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe dus lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1325 hier op 9FM Zandvoort. We gaan beginnen aan een uur ja, van stilte, wou ik zeggen, maar dat is helemaal niet waar. We gaan natuurlijk een hele fijne muziek draaien. Waaronder een gloednieuw album van Stefan Peppos. En Stefan Peppos heeft, uh, is een goede bekende voor ons. Hij maakte eigenlijk de meditatiealbum Deep Listen. En ja... Dat geeft eigenlijk gelijk aan de sfeer van dit uur. Meditatie meditatiemuziek, ontspanningsmuziek. Het heet eigenlijk officieel ook Peaceful Sleepy Radio Show. Ja, uh, dus je kan er heerlijk bij ontspannen. Tenminste, dat hoop ik voor je. Goed, laten we wel eens beginnen met uh, Stem van Peppos. En dan komen er nog even een stuk of zeven tracks achteraan. Minimaal vier minuten, maximaal. 10 minuten. Veel plezier. Thank you.